10 uur, Joboot met het NOS-journaal. De Tweede Kamer heeft de motie van wantrouwen van de SP... tegen minister Schippers verworpen. De motie kreeg de steun van de Partij van de Arbeid, GroenLinks... en de Partij voor de Dieren. Het SP-Kamerlid Renske Leijten diende de motie in... omdat de minister bewust belangrijke informatie... over de organisatie van de Olympische Spelen zou hebben achtergehouden. In het zuiden van Libië zijn in twee dagen tijd zeker vijftig doden gevallen... bij gevechten tussen rivaliserende milities. Volgens de autoriteiten raakten 160 mensen gewond. De strijd brak gisteren uit in de, in de plaats Saba, 650 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Tripoli. Honderden militairen zijn naar het gebied gestuurd om een einde aan het geweld te maken. De onrust in het zuiden toont aan dat de nieuwe centrale regering in Tripoli nog niet overal in het land de situatie onder controle heeft. Op een aantal plaatsen in Libië leveren lokale milities een machtsstrijd waarbij het leger, dat in opbouw is, nog weinig kan doen. Nederlandse F-16's hebben dit weekend in Afghanistan bommen afgeworpen om een aanval op een Italiaanse legerbasis af te slaan. De twee F-16's werden ingezet op verzoek van de Italianen. Dat gebeurde nadat de Italiaanse legerbasis door opstandelingen was beschoten met mortiergranaten. Bij die aanval werd een Italiaanse militair gedood. Nadat de Nederlandse F-16's enkele bommen hadden afgeworpen, staakten de Afghaanse opstandelingen hun aanval. Het hoofdkantoor van boekhandel Selexis in Houten is failliet verklaard. Dat maakt de weg vrij voor uitkeringsinstantie UWV... om de ongeveer 100 personeelsleden een uitkering te geven. Nu het hoofdkwartier het hoofdkantoor failliet is... heeft bewindvoerder Dingemans goede hoop op een doorstart van de winkels. De ongeveer 600 winkelmedewerkers hebben vandaag salaris gekregen. En ook de levering van boeken die is weer op gang gekomen.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 Spuiten en slikken en je zal het maar hebben, zijn programma's bedacht door tv-professionals. Heb jij ook een goed en origineel programma-idee? Dan is dit je kans. Doe nu mee met de kijkerspits van BNN. Ga naar tvlab.bnn.nl en stuur je idee in. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl De lijn met Henry Schut. Goedenavond, en dan moet dit dus aflevering 10.003 zijn: een aflevering bomvol Voetbal. In de Champions League zijn de eerste wedstrijden in de kwartfinale aan de gang. Heel Cyprus is een beetje in de war, want Real Madrid is op bezoek. Bas Tichelen. En al een uur lang houdt Apuel Nicosia tegen en doet het dat eigenlijk heel goed. En al een uur lang valt Real Madrid wel aan, maar doet het dat eigenlijk helemaal niet zo goed. En het staat na 60 minuten dus gewoon 0-0. In het andere duel twee ploegen die op papier wat meer aan elkaar gewaagd zijn. Benfica en Chelsea. Ragnar Niemeijer. Dat begint bij de 0-0-stand wel interessanter en interessanter te worden. Want een hensbal van Terry na een poging van Maxi Pereira. De speler van Benfica en Mata raakt namens Chelsea zojuist de paal. Kortom, doelpunten lijken in de maat. 0 0 In de Kuip wordt een verjaardagsfeest gevierd vandaag. Het stadion van Feyenoord bestaat 75 jaar. We houden van de Kuip, de mooiste van Europa. We houden van de Kuip, die burg van glas en staal. De houden van de kuip. Die is nu zelf ook open. De kuip is drie kwart eeuw en van ons allemaal. En later een reportage over de magie van de kuip. En u hoorde het al in het nieuws. Er was vanavond een kamerdebat over de kosten om de Olympische Spelen van 2028 naar Nederland te halen. Lars Geerts praat ons zometeen daarover bij. Allemaal tot 11 uur in langs de lijn. Apoel Nicosia tegen Real Madrid. Is het in de wedstrijd verrassend dat het nog 0-0 is eigenlijk, Bas? Nee, want uh, Apoel doet het eigenlijk heel goed. Die houden tegen en komen het allemaal zonder al te veel kleerscheuren door. Natuurlijk zijn er wel kansjes geweest voor Real. En eigenlijk maar één of twee serieuze daaromheen wat schoten van afstand. En het feit dat Cristiano Ronaldo dat al drie keer geprobeerd heeft... en van de laatste keer vanaf, ik denk, 35 meter... geeft ook aan dat ze daar voelen dat het allemaal niet zo makkelijk loopt... Kortom, het staat om een jargon te blijven bij de Cyprioten eigenlijk best aardig. En natuurlijk staan ze af en toe onder druk. En natuurlijk komt Real zoals nu met Arbeloa massaal. Gaat de bal terug naar Euziel. Is hij op zoek naar Cristiano Ronaldo? Die wil de bal voor de goal leggen, maar mist weer Higuain. Zoals eigenlijk zo vaak vanavond is het laatste zetje. Net niet goed genoeg. En op het moment dat of Cristiano Ronaldo of Higuaín of Benzema de bal krijgen... is het telkens net niet goed. Er gaat gewisseld worden aan de kant van Real. Dat kondigde zich eigenlijk al aan. Kaka en Marcelo gaan in het elftal komen. Higuaín is een van de mensen die naar de kant gaat. En daarmee moet er dan wat nieuw elan komen in het elftal van Madrid. De trotse lijst aanvoerder natuurlijk van Spanje. Want het gaat daar zo ongelooflijk goed. Maar daar is in deze wedstrijd toch wat weinig van te zien... Afgelopen weekend nog met 5-1 gewonnen van Sociedad. Het kan allemaal niet op. Maar in deze wedstrijd op Cyprus loopt het voor Real allemaal nog niet. Higuain wil altijd graag de Argentijn. Maar kon het vanavond niet bolwerken. Hij wordt dus vervangen door een Braziliaan, Kaka. Aan de andere kant overigens ook een Kaka in het elftal. Dat is ook een Braziliaan, maar een verdediger die al vroeg in het elftal moest komen. Omdat uh, Oliveira, een andere verdediger van Apuel Nicosia... Met een blessure naar de kant moest. Dat was een flinke tegenvaller al na zes minuten. Dubbele wissel dus bij eh, Real Madrid. Maar nog altijd 0-0. Dat zijn toch cijfers die eigenlijk denk ik, weinig mensen hadden verwacht. Na 63 minuten in deze wedstrijd. Sterker nog, het is nog helemaal niet gescoord vanavond. Want ook 0-0 bij Benfica tegen Chelsea. Het is desondanks een leuke wedstrijd erachter. Nou, ik vind in de tweede helft een stuk beter om naar te kijken. Dan in de eerste helft. De kleine 20 minuten nu op de klok. En er zijn dus wel de afgelopen minuten spannende momenten geweest. En laten we hopen dat dat een opmaat is. ...voor wat we in de resterende minuten van deze wedstrijd dan te zien krijgen. Benfica op het middenveld in de middencirkel. Het aanspelen van Witzel, dat is de Belg, draait handig om de eigen as. En is de middencirkel op de helft van Chelsea alweer uit... ...dan is het zoeken altijd naar Cardoso, maar komt die niet aan de bal... ...omdat David Luizem de pas afsnijdt. Maar daarvoor is er al een overtreding gemaakt door Paulo Ferreira, de Portugese rechtsback... De vervanger van Ivanovic. En zo is het gekke dat er bij Chelsea een aantal Portugezen in de basis staan: Paulo Ferreira, Raúl Meireles. En, en bij Benfica speelt niet één Portugees. Er zitten er drie op de bank, waarvan eentje de reservedoelman is. Pablo Aymar is terug van een schorsing en hij neemt de vrije trap waarop het wacht is. Halverwege de Chelsea-helft. En die bal wordt weggekopt, een meter of tien, bij de goal van Petter Cech vandaan. Dan gaat hij bij Chelsea naar voren toe. Maar Chelsea staat onder druk van Benfica. Alhoewel, dan moet je de bal wel in de voeten houden. En daar slaagt Benfica even niet in. In tweede instantie toch veroverd. Een schot van afstand aangeraakt. En dan raakt die bal de lat niet. Maar hij landt wel boven op het dak van de goal. Het is de poging van Wietzel. het speler van standaard Luik. En zo klopt Benfica wel degelijk op de deur bij Chelsea. Heeft het een keer een gelukje nodig. Zoals het dat niet had bij die hensbal van Terry... Daar had de bal op de stip gemoeten. Pablo Tagliatello deed het niet. Tagliavento 0-0. Benfica Chelsea. In Den Haag werd vanavond gedebatteerd over de Olympische Spelen van 2028... en dan vooral de kosten die het met zich meebrengt... als Nederland dit evenement mag organiseren. In het beklaagde bankje stond minister Edith Schippers... die sport in haar portefeuille heeft. Lars Geerts heeft dat debat voor ons uh, gevolgd. Lars, goedenavond. Goedenavond. Nog even voor de duidelijkheid. Wat wordt de minister verweten? De minister wordt verweten door een flink deel van de oppositie... dat ze de Kamer niet volledig heeft geïnformeerd... over de kosten van de Olympische Spelen. Er is een rapport geweest, een kostenbatenanalyse. En daarin stond dat die kosten zouden kunnen oplopen tot 8 miljard. Nou, Die rapportage is ook naar de Kamer gestuurd. Normaal gesproken zit daar een begeleidende brief bij. Een uh, aanbiedingsbrief, zoals dat heet. En uh, in die brief stond dat bedrag van 8 miljard niet. En dat schoot een flink deel van de oppositie in het verkeerde keelgat. Die dachten dat uh, de minister de Kamer dat niet wilde laten weten omdat dat het draagvlak voor het eventueel binnenhalen van de Spelen bij de politiek zou verkleinen. En een hele discussie zou beginnen over of we die Spelen wel moesten hebben als het zoveel zou kosten. Ja, en daarover was dan dat debat vanavond. En hoe heeft de minister zich daarop verdedigd? Nou, de, de minister. Die zei dat ze uh, absoluut uh, de Kamer uh, niet verkeerd heeft geïnformeerd. Ze zegt alle informatie was voorhanden, stond in het rapport. Als je het rapport had gelezen en je had alle bedragen opgeteld, dan was je op die 8 miljard gekomen. Maar zegt ze er ook nog eens een keer bij: die 8 miljard is geen definitief cijfer. Dat is een eerste uh, analyse, een eerste. Kijk op wat het ongeveer zou kosten. En als je bijvoorbeeld een tweede of een derde keer zou gaan kijken... als je ook zou meerekenen wat het eventueel zou opleveren... dan zou die kosten wellicht heel anders, misschien zelfs lager uit kunnen komen. Maar heeft ze daar gelijk in? Staat dat inderdaad als je goed leest en goed rekent erin? Nou, het staat er inderdaad in, in het hele rapport. Het staat niet als het voltallige bedrag. Het staat niet in, uh, je komt eigenlijk uit op 7,8 miljard in dat rapport. Je moet allerlei bedragen bij elkaar optellen. Dan gaat het ook nog eens een keer om worst case scenarios. Dus de duurste mogelijke opties. En als je die optelt, dan kom je op 7,8 miljard. Inmiddels is er weer een nieuwe rapportage geweest, zegt ze. En die valt alweer 800 miljoen lager uit. Dan kom je op, uh, op 700 miljard, of 7 miljard uit. 7 miljard. Nam de Kamer daar vervolgens genoegen mee? En dan met name de SP? Uh, nou, uh, nee, de SP absoluut niet. De uh, SP diende een motie van wantrouwen uh, in vanavond. Want waar ging het die partij om? Een hoge ambtenaar van het ministerie van uh, uh, Volksgezondheid, Welzijn en Sport... die had uh, bij de rapportage in een interne notitie gezegd... van: noem dat bedrag van 8 miljard nou niet, want... Inderdaad, als je het noemt, dan gaat het draagvlak naar beneden. Dan is er geen politieke wil meer en dan barst dus die discussie los. Het ministerie van Financiën had er juist op aangedrongen... om dat bedrag wel te noemen, want je kunt je nog... bijvoorbeeld uh, ja, het debacle zullen we het maar noemen... rond het WK-bid van een aantal jaren geleden herinneren. En daarover is een rapport uitgebracht, een, een onderzoek naar gedaan... en daarin werd gezegd, je moet de politiek zo vroeg mogelijk... bij een dergelijk plan betrekken. Je moet zo vroeg mogelijk draagvlak creëren. Dus het ministerie van Financiën zei zo snel mogelijk... de Kamer duidelijk maken wat het eventueel zou kunnen kosten... want die moet je in het begin meteen mee hebben. Maar die ambtenaar zei, dat doen we niet. Minister Schippers zegt van, ja, luister, wat die ambtenaar zegt... Dat, uh, daar heb ik niks mee te maken. Ik maak de politieke beslissing, ik krijg adviezen van overal. En mijn politieke beslissing was, het stond in het rapport... ik heb een begeleidende brief geschreven met prachtige woorden... doe er uw voordeel mee. En ik heb de Kamer dus volledig geïnformeerd. Zij vond die motie van wantrouwen nergens op slaan. Nee En die motie is ook niet aangenomen? Nee, inderdaad. De motie werd ondersteund... door alleen de linkse oppositiepartijen, de SP, de Partij voor de Dieren links en uh, dan moet ik je die laatste even, even schudden. De PvdA. Uh, uh, en de PvdA, inderdaad. Maar daarmee kom je absoluut niet aan een meerderheid. En um, uh, dus uh, uh, ze kan rustig blijven zitten. De motie is verworpen. Ja, rustig blijven zitten betekent dus niets aan de hand? Nou, niet helemaal. Want er is nog wel één motie die werd ingediend door Richard de Mos... van de PVV. Die was het ook niet zo eens met uh, het feit dat het bedrag werd verzwegen. Maar waar hij vooral veel moeite mee heeft... is dat de Olympische Spelen überhaupt naar Nederland komen. Hij vindt dat er geen, cent, u, geen eurocent belastinggeld naar een dergelijk project mag. Dus hij is falikant uh, tegen hij heeft een motie ingediend... om tot aan 2016, het moment waarop er een definitieve beslissing... door het dan zittende kabinet genomen moet worden om de Olympische Spelen of we de Olympische Spelen naar Nederland uh, willen halen... dat er tot die tijd geen cent meer uitgegeven mag worden... aan het Olympisch Plan zoals dat uh, er nu ligt. En die motie, uh, daarvan weten we nog niet... of er een meerderheid voor is in de Kamer. Zou dat uiteindelijk heel erg kunnen zijn... voor de mensen die de Olympische Spelen graag naar Nederland halen? Want ondertussen weten we al toch dat NOC en NSF... eigenlijk ook wil dat die plannen voor een tijdje de koelkast in verdwijnen... om ze er vervolgens ik volgens mij ook in 2016, hè, weer uit te halen. Ja, dat, dat, uh, dat hangt een beetje in het midden. Dat bracht RTL Nieuws gisteren... Uh, dat uh, NOC-NSF uh, de, de plannen in de ijskast zou willen zetten. Maar dat werd direct weer tegengesproken... door algemeen directeur Gerard Dielissen... die uh, vandaag trouwens ook meteen een uh, reactie gaf. Hij zei dat uh, de sportkoepel NOC-NSF baalt van de commotie... in de Tweede Kamer rond de plannen om de Olympische Spelen. Hij zegt dat de aandacht de afgelopen periode... vooral is komen te liggen op het bidproces zelf... Uh, en dat leidt volgens NOC-NSF af van waar het nu om zou moeten gaan. Dat Nederland een echt sportland maken. Nou, Een van de dingen die uh, gebeuren op dit moment met het geld... is dat de lokale overheden, de gemeenten en de, de provincies... al geld steken in bijvoorbeeld uh, grote sportaccommodaties. Topsportcentra, maar ook accommodaties voor de breedte sport. En, als er dus geen, en dat valt allemaal onder dat Olympisch, Olympisch plan. plan ja. precies. En als er dus geen eurocent meer uitgegeven mag worden aan dat Olympisch plan dan betekent dat dus ook, feitelijk, ja. dat al die investeringen niet meer worden gedaan. Volgende week dus wordt er gestemd over die motie van de PVV. Lars Geerts, dank je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 Try the little Freddy. Mm -hmm. I've got it into Tim. Nico Nicosia tegen Real Madrid. Bas Tegeler. Het duurde even, maar Real heeft het doelpunt dan toch gemaakt. Een kwartier voor tijd. Benzema op aangeven van Kaka vanaf de linkerkant. Een indraaiende voorzet die van dichtbij kan worden binnengekopt in de verre hoek. Daar heeft de keeper werkelijk geen schijn van kans. Kiotis de held van de vorige ronde tegen Lyon in de beslissende strafschoppenserie. Maar hier was geen kruid tegen te wassen. En uh, zo staat Real Madrid dan toch voor op Cyprus. Het is 0-1 Benzema. de doorbraak van Mika, jaar of vijf geleden alweer met Grace Kelly. Nou, de eerste goal van de avond, we hebben hem gehad. Apo en Icocia tegen Real Madrid, Bas. Ja, het is natuurlijk terecht dat Madrid voorstaat, want Madrid is uh, beter geweest. Madrid is de enige ploeg die überhaupt het doel van de tegenstander onder vuur genomen heeft. Dat is namelijk uh, de tegenstander nog niet gelukt. En nou wordt er iets tegen mij gezegd wat ik niet kan verstaan. Doelpunt bij Ragnar, herhaal ik dan maar slaafs. Ragnar. Ja, want hij gaat erin en het is Bonaventure Kalou. Die van dichtbij afrond als Fernando Torres op rechts weg is. En niet kan worden gehouden door de verdedigers van Benfica. Daar achterin een doelpunt. Heel snel uitgevoerd door Torres daar aan de rechterkant. En het is 1-0 voor Chelsea. In een fase van de wedstrijd waarin ik zat te denken, ja, wat wil Chelsea nou eigenlijk met deze pot? Want het seizoen goed maken kan eigenlijk alleen maar in die Champions League. Een meter of vijf voor de goal. Daar staat Bonaventure Kalou. Het kijken is van Fernando Torres. Die voor de rest onopvallend en zwak speelt als vervanger toch weer van Drogba. Maar daar is het doelpunt van Kalou. Die we toch eigenlijk in deze wedstrijd ook nauwelijks hebben gezien. Maar Chelsea tegen de krachtsverhoudingen. Zeker in de tweede helft. In op 1-0 voorsprong in. Dalous tegen Benfica. Bas bij jou. Was niet tegen de verhouding in geloof ik. Ja, 2-0 ook trouwens. Maar de doelman met een goede redding. Die nu wel een bal moet wegstompen. Dat is nog niet zo makkelijk uit een hoekschop van Madrid. De kans van zo even was van Cristiano Ronaldo. Die vanaf een meter of tien wil hard schoot. Maar recht op de keeper. Opnieuw wordt er geschoten. Oh, keeper laat de bal los op een schot van Shaheen. Het is een beetje, ja, het is een held die keeper. Omdat hij in die strafschoppenserie tegen Lyon de held was. En op die reden alleen al een standbeeld verdient. Maar hij pakt ongelooflijk veel ballen. Maar hij pakt ze bijna allemaal op een rare manier. Het is een keeper waarvan je elke keer denkt, oh je houdt je hart vast. Zou die ze wel hebben, maar hij pakt ze wel. Het ziet er alleen niet uit. En dat was eigenlijk ook met deze redding. En dan is het voor Apuel, maar goed dat niet die rebound van die ballen voor de voeten van een van de aanvallers van Real valt. Want dan is het 2-0 en helemaal gedaan. Dat is het normaal gesproken met 1-0 ook. Want ik vertelde, de Cyprioten werkelijk niet één doelpoging kunnen ondernemen. Die hebben echt alleen maar tegengehouden. Dat hebben ze 70, 75 minuten lang dus heel prima gedaan. Maar nu ja, staan ze dan toch met een 1-0 achterstand door die goal. Zo even van Benzema op aangeven van Kaka, die nu weer de bal krijgt. Maar van de bal gegleden wordt door Poussa Taïdis. Een van de Cyprioten in het elftal. Want er staan er ook nog gewoon drie uit Cyprus. Het publiek hoorbaar op de achtergrond. 1-0 voor, 1-0 achter of niet. Het, zal wel, het is een feest. Dat is het natuurlijk sowieso dit seizoen. Terwijl Benzema en Marcelo combineren. Marcelo de bal teruggeeft op Benzema. De schitterend wippertje. Maar dan komt de keeper zijn doel uit en die kan de bal weer de andere kant op trappen. Dat zag er mooi uit. Het lijkt alsof Madrid een beetje bevrijd is. Dat zou heel gek zijn voor zo'n groot elftal met uh, grote spelers tegen zo'n klein clubje op zo'n klein eilandje. Maar na de 1-0 ziet het er plotseling free vol uit. Wat er zeker mee te maken heeft, is dat de tegenstander vermoedelijk weet... dat het geen sensationele avond meer gaat worden... waar ze zich toch een minuut of 73 op hadden verheugd. Maar niet dus. 0-1, April Real Madrid door de goal van Benzema. Nou ja, wie weet, de Cyprioten de rug. En gebeurt er nog iets geks, want er staan het daarvoor in. De Apuel toch echt wel een paar die aardig kunnen voetballen. Onder wie bijvoorbeeld Ailton, de Spits. Een Braziliaan die echt uh, slim is aan de bal... Echt een handenbindertje, soms drie, vier tegenstanders bij zich houdt. En ook nog wel passeert. Maar uiteindelijk dus ook niet in zijn eentje tot kansen kan komen. Goed, uh, wie weet wat er nog in het vat zit. 12 minuten nog te gaan. Voorlopig staat Madrid op Cyprus met 1-0 voor Benzema, maakte de goal. En Real duidelijk op jacht naar de 2-0. Geldt dat ook voor Chelsea bij Benfica, Ragnar? Nee, dat lijkt me met een minuut of 12,5 zo nog op de klok en een 1-0 voorsprong toch wat te veel van het goede. Want zo sterk speelt Chelsea dus niet. En we zien een gele kaart zojuist vallen voor uh, Gavi Garcia. Dat is uh, de vierde gele kaart in deze wedstrijdovertreding op het middenveld. De wedstrijd gaat verder met balbezit voor Benfica aan de rechterkant. Bal gaat nog naar de linkerkant van het veld. Komt terecht bij Wietzel. Meter of vijf uit uh, de punt van het strafschopgebied vandaan. Maar als die bal naar voren wordt gespeeld... dan loopt daar toch vaak David Luiz. Een 4,5-jarig verleden in het... Uh, in het helftal van Benfica in Portugal. Terwijl Ferreira nu op de grond is terechtgekomen. Ook zo'n Portugees. En hij uh, wordt uh, even geholpen door even als een ploeggenoten Dat lijkt sprake te zijn van Kramp. En is tegenwoordig toch eigenlijk Paulo Ferreira de derde keuze op de rechtsbackpositie. Want als je ziet wie daar allemaal kunnen spelen met Bosinga, met Ivanovic. Nou, dan uh, komt hij er eigenlijk nauwelijks aan te passen. Het is 1-0 voor Chelsea. Tikken 10 minuten op de klok. De goal is gezien van Bonaventure Kalou. En nou, laat we eerlijk zijn. Die rekenen we toch altijd nog een klein beetje tot uh, ja, Nederlander. Het is een long. Years gone by now. Come see the shape that I'm in. Rest assured, I'm on my way. How'd you get me to the place I've been? Only you know it's always fading Now All my fate's in a spin. As I'm almost on my way, now please take me right in. Because every word has been a moment in time. You're like a poem that's caught in my head. I curse the day Op Cyprus gebeurt er weer wat. Ja, het zat er wel een beetje aan te komen. Omdat uh, Apuel als een nou ja, kaarthuis in elkaar zakt gaat wat ver. Maar na de entree van de invallers loopt het voor Real plotseling op rolletjes. Nu zegt de ene invaller Marcelo. Ik word gehaakt in het strafhofgebied. maar ik blijf eigenlijk net op de been. Kan nog net de bal voorgeven. En dan staat de andere invaller van Madrid Kaka, om de bal het laatste zetje te geven. En in de 81ste minuut wordt het bij Apuel Real Madrid 0-2. En daarmee is het natuurlijk definitief gedaan. It's the day when I see that lonely smile But It's better than playing pretend And I know, yes I know Like a poem that's caught in my head I curse the day when I see that lonely smile But it's better than playing and pretend And I know, yes I know Let You Go is de nieuwe single van Pete Murray. En toen kwam dus heel snel die 2-0. Na die 1-0 is uh, Apel nu geknakt, Bas? Ja, dat, dat gevoel heb ik wel. Dat gevoel had ik eerder gezegd ook al na de 1-0. Omdat ze koppie toch wat lieten hangen. Het publiek probeerde nog wel om uh, de ploeg naar voren te schreeuwen. Maar dat lukte eigenlijk niet. Er wordt nog gewisseld trouwens. Nu Granero komt nog voor Shahin. ...bij Madrid, Shaheen de vervanger van Xabi Alonso die geschorst was en vandaag niet kon spelen. Ik heb al eerder vanavond gezegd, Madrid komt wel gewoon met, met, met zeg maar alle grote jongens. Hè. Het is niet zo dat ze denken, nou, Cyprus uit, dat geloven we wel. Gewoon met Higuain begonnen en Özil en Benzema Cristiano Ronaldo en Kedira. Ze deden allemaal gewoon mee. Maar dan blijkt toch dat de nummer drie van de competitie in Cyprus... ...want ze staan ook nog niet eens bovenaan, maar derde... ...toch een uh, minuut of 75 stand heeft kunnen houden. Weliswaar met hangen en wurgen en met de rug tegen de muur, maar toch... Tegen de ploeg die in Spanje niet alleen zes punten voor staat op de concurrent. Maar zo denkt iedereen, ondanks de nederlagen misschien van de voorbije weken. Toch ook wel in de buurt gaat komen van de titel voor het eerst in een paar jaar. Eh, maar goed, ja 0-2 is dan toch nu ineens de stand. En daarmee is het natuurlijk gedaan. Daarmee is ook de return normaal gesproken een formaliteit. Zal Mourinho heel blij zijn dat zijn invallers het dus doen. Want de tweede goal was een goal van invallers. Marcelo paas rond rondaf. En bij de eerste goal vergeet niet Kaka, de man, met de voorzet op Benzema. Dus uh, Kaka en Marcelo, dus de eerste twee invallers van Mourinho, die heeft dat, uh, laten we maar zeggen, goed gezien. Kan Apuel nog in ieder geval het thuispubliek tevreden maken? Dat willen ze wel graag, maar de eerste, de beste diepe bal die in de buurt komt van Ayoton. En dat is dan de eerste beste van, laten we zeggen, de laatste 6, 7, 8 minuten. Die uh, komt wel in de buurt, maar Ayulton maakt een overtreding. En dat betekent dat Real een vrij schop gaat krijgen op de eigen helft. En zo hebben dan de twee centrale verdedigers ook weer eens wat te doen. Sergio Ramos en Pepe, want die zijn toch tamelijk werkloos geweest vanavond. En Arbeloa heeft de bal gekregen aan de rechterkant van het veld. Gaat wat lopen, kan hem wel inleveren bij Granero, de nieuwe man. Gaat de bal weer terug naar Pepe, die opent op het middenveld naar Kedira, Die staat er hoogte van de middenlijn, gaat de bal naar de buitenkant. Arbeloa is doorgelopen, maar de bal gaat er zelfs langs. Gaat nu bij Euziel in de voeten komen. Die halverwege de helft van de Cyprioten staat. Twee tegenstanders voorbij loopt alsof ze er niet zijn. Maar dan door Trikowski, Macedonische aanvaller eigenlijk... die nu wat teruggetrokkener speelt. Aan de arm wordt vastgepakt. Dat de doortocht, dat mag logisch klinken. En dat levert Real dan een vrije schop op. We nou hebben we een aantal van die vrije schoppen gezien. Waar ook een keer Cristiano Ronaldo naartoe kwam en zei: die zijn voor mij, maar deze ligt aan de rechterkant van het veld. Dan blijft hij daar toch liever weg en laat hij het aan bijvoorbeeld Euziel. Er zal er normaal gesproken een voorzet moeten komen. Klok naar 86 minuten. 0-2. April Real Madrid. Benzema Kaka de goals. Maar dus wel in de voorbije minuten. De bal komt richting de penalty Dit Wordt ook wel gekopt door Cristiano Ronaldo. Maar de bal verdwijnt dan in de handen van... Kiotis de keeper. 0-2 is het. De wedstrijd is gespeeld. Uh, en de return ook eigenlijk. Hm, wie staan er eigenlijk 1 en 2 op Cyprus, Bas? Uh, ja, dat is een <laughs> hele goede vraag. Uh, volgens mij staat Limassol bovenaan. En ik meen, maar dan moet je me even de goede houden dat uh, Omonia en Nico Sia tweede staat. Maar zoek het even op. Ik heb het, het hier denk voor, mijn... Dat klopt. Ik heb het voor mijn neus, Het dus is helemaal goed. Klopt het? Oh, ja. awesome. Benfica tegen Chelsea, dag nou. Misschien dus moeten we de stadionnamen nog even aan Bas ja, vragen, ook voor de aardigheid. Het is 1-0 voor Chelsea. De vijf minuten, de slot vijf minuten, zijn wel aan de gang. En Torres probeert nog te koppen bij de eerste paal namens Chelsea. Op een voorzet vanaf de rechterkant, maar dat lukt niet helemaal. Jardel loopt er een blessure bij op. De man die het bos inging bij die actie van uh, Torres. die de goal opleverde. van Salomon Kalou. Die ik volgens mij per ongeluk nog een keer. Bonaventure Kalou genoemd heb. Uh, Zijn broertje. het hoop uh, dat u het me vergeeft. En uh, Benfica. speelt de bal richting het strafschopgebied van Chelsea. Kan geen vuist meer maken. Er wordt gefloten. Omdat scheidsrechter Pablo Tagliavento. de kapper uit. Uh, Italië wil gaan kijken hoe het met de Jardel gaat. En ja, dat is vervelend. Die goal die valt op het moment dat Benfica beter is in de wedstrijd. Eigenlijk wacht op een 1-0. En dan ja, komt de twijfel naar dat doelpunt bij Benfica. Want 2-0 verliezen, ja, dan is het over. Met die wedstrijd op Stamford Bridge en Londen nog voor de Boeg. Maar een gelijkspel eruit halen, al het risico nemen, dat is toch ook weer wat uh, te veel gevraagd misschien. De twijfel is er ingekomen bij Benfica. En Chelsea kreeg zojuist dus nog wel een kans om het op de counter uit te spelen. Het ligt stil op het veld. De trainer succesvol bij Benfica geeft nog wat aanwijzingen. Jorge Jesus. ...is dat won al het landskampioenschap met Benfica onder meer in het verleden. en uh, De bal is bij Peter Tjecht. Dat betekent dat we weer kunnen gaan spelen. Nog altijd spelend met die helm op zijn hoofd. Bij de ploeg hebben de drie wissels verbruikt. Matic, ex-Vitesse vorig seizoen, is nog in de ploeg gekomen bij Benfica. En Lampard onder meer in het helftal gekomen bij Chelsea. Een lange bal bij de ploeg uit Londen. Torres kan nog koppen. In de buurt van de strafschopstip. Maar die bal wordt gepakt. Eenvoudig ook door doelman Arturo van Benfica. Dat weg is aan de rechterkant. Luzau, die grote sterke centrumverdediger. Speelt de bal breed. Halverwege de helft van Benfica. Daar is waar de bal zich bevindt. Emerson, de linksback in balbezit. Het zoeken zal weer zijn naar die grote Cardoso. Maar die zit al een tijdje wat minder in de wedstrijd. Bal gaat over de zijlijn. En een ingooi voor Rodrigo. Laat het over aan zijn ploeggenoot Emerson. Ter hoogte van de lijn van het 16-maatje. De bal gaat naar voren toe. Naar de genoemde Rodrigo op de achterlijn bij Chelsea. Goed verdedigd daar. De bal gaat over de zijlijn. Ook bij Mikkel is de man die hem als laatste raakt. En dus mag er opnieuw worden gegooid door Benfica. Goede actie. En de bal meegeven aan Emerson. Ja, voortzet kan komen. Maar dan staat dan weer die David Luiz, de speler van Benfica, zo bij de eerste paal. En die voorkomt dat die bal echt gevaarlijk in de doelmond kan komen. Daar in het voordeel dan van Benfica. Aan de rechterkant komt de Portugese ploeg weer. Maar weggehaald door Lampard bij de Stipt De bal die kwam van de voet van Maxi Pereira. Luzau in de middencirkel. Er is druk van Benfica, maar er is één goal tot nu toe... met nog één minuut op de klok. Die is van Chelsea namens uh, Salomon Kalou binnengeschoten. En we gaan snel door naar Bas. Ja, het wordt nog erger voor de Cyprioten. In het laatste kwartier wordt dan de stelling toch ontmanteld... door Real Benzema maakt zijn tweede van de avond. Heeft er in de Champions League nu al zeven binnen. Dat zijn toch geen slechte scorers. En daarmee wordt het dus 0-3... Op aangeven van Eusil dit keer zo'n typische Real Madrid aanval. Eigenlijk op het moment dat de tegenstander probeert om nog de eer te redden. En met iets te veel mensen naar voren loopt. Razendsnel. Het verdeelstation heet Cristiano Ronaldo. Centraal op het veld. Loopt en paast. IJzer scherp naar de rechterkant. Waar uh, eigenlijk Euziel doet wat hij moet doen. Eén keer raken met de buitenkant van de linker. De bal voor de goal. En in de loop kan Benzema van dichtbij zo binnen tikken. Dat zijn goals. Ajax kan daarover meepraten zoals Real ze graag. En makkelijk maakt. Want er zit zo ongelooflijk veel snelheid in deze uh, ploeg. Dat als je... Dat, maar ja, dat is geen verrassing dat ik dat vertel. Als je dat vrijlaat en de ruimte geeft, dan word je geslacht. En dat is precies wat de arme Cyprioten die 75 minuten stand hielden... meemaken in het laatste kwartier. De aftrap is geweest. 0-3, zegt het scorebord. En ik denk dat het voor iedereen beter is dat de Duitse scheidsrechter zegt... we maken er zo een einde aan. Want uh, het zou nog sneu zijn als het voor Apoel nog erger zou worden. En dat, hoe stom het klinkt in die laatste anderhalf minuut zou dat nog maar zo kunnen. Want ze zitten er totaal doorheen. 0-3. En dus ligt de spanning bij die andere wedstrijd... waar het 1-0 is voor Chelsea. Wat doet Benfica nog? Ragnar? 1-0 achterstand tegen Chelsea. En de Italiaanse kapper telt er nog maar even vijf minuten bij op. Een minuut of 4,5 nog te spelen... met balbezit voor de Portugese ploeg. Maxi Pereira aan de rechterkant geeft hem mee aan de buitenkant. Voorzet zou kunnen komen van Gaetan. Komt ook inderdaad en die bal belandt dan boven op het dak van de goal. De kopbal is van Rodrigo. Een van de drie invallers aan de kant van Benfica... Opvallend genoeg stond er geen Portugees in het basiselftal bij Benfica. En alle invallers zijn ook niet van Portugees geboorte. Dat is toch een opmerkelijk gegeven in deze Champions League wedstrijd. Omdat het handje van Peter Tsjech nog aan die bal zat, komt er nog een hoekschop aan voor Benfica. Die trainer altijd nerveus langs de lijn, Georges Cezus. Noemen ze naam al eerder. Die bal van de flank gaat zo meteen komen van de voet van Nolito. Inderdaad. Aanname van Lizao op de rand van het strafsomgebied. Draaien is lastig afgeven Kan maar het schot wordt geblokt. Dan staat Nolito nog aan de linkerkant. Brengt hij de bal zwak in richting de punt van het strafsomgebied. Althans in de as van het veld de punt daar van het strafsomgebied. En Chelsea kan misschien wel weg met een paas van Sturridge. Die bal gaat naar voren toe. Ramirez komt er niet aan. En Benfica neemt met die 1-0 achterstand nog maar een keer. Netje gezegd, het spel weer over. Daar is de verdediger Emerson. De man aan de linkerkant. Paas binnen door. Komt nog wel. Maar Rodrigo houdt hem niet in de voeten. En dus loopt hij over de achterlijn. We zitten dik in de extra tijd. Maar er komen nog een paar minuten bij. Benfica Chelsea is 0-1. Is het inmiddels afgelopen bij Apoel tegen Real Bas? Ja, en dat is voor iedereen denk ik het beste. Benzema 0-1, Kaka 0-2, Benzema 0-3. Allemaal in het laatste kwartier. Even, nou ja, eigenlijk best lang dus mocht Apoel hopen op een nieuwe stunt. Maar die stunt gaat er niet komen. Want Real wint op Cyprus 3-0. De laatste minuten dan in Lissabon. Ragnar minuut of 2,5 nog het balbezit is voor Arturo, de doelman van Benfica. Die echt vanavond niet zoveel te doen heeft gehad hoor. Maar toch één keer werd gepasseerd door Salomon Kalou. De bal naar voren gespeeld bij Benfica. Op het middenveld opgepakt bij Chelsea door John Obenmiquel. En toch weer Benfica dan. Aan de rechterkant met Maxi Pereira. Combinatie met Witzel, de Belgische international. En waar ligt de ruimte voor de ploeg uit Lissabon? Nou, blijkbaar aan de linkerkant van het veld waar het invaller Nolito is. Met een strakke inspeelbal. een combinatie in het strafschopgebied. Een voorzet nog van uh, aan die zijkant Gaetan. En dan een lach op het gezicht bij Ashley Cole omdat hij ter hoogte van uh, de strafschopstip die bal weg weet te krijgen. Waar het erg dreigend was namens Benfica. Wel een hoekschop voor Benfica in de extra tijd. Een minuut of twee, dat zal het zijn. 1-0 achterstand, een wedstrijd in Londen nog voor de Boeg. Zwakke corner, meteen opgepakt door Chelsea. Weggeramd, de bal door de man van uh, zojuist daar achterin bij de ploeg uit uh, Londen. En uh, Ashley Cole was dat. daar Aan de linkerkant, daar ligt de ruimte voor Chelsea. En dan wordt er gezegd, denk ik, dat het buitenspel is. Ja, dat is inderdaad zo. Dat is wat... Uh, Pablo Tagliavento zegt, Mata zou de man zijn geweest die buitenspel staat. Ik heb de indruk als ik kijk naar het gezicht van Roberto Di Matteo, de trainer van Chelsea, dat hij er niet mee eens is. Maar er komt wel een vrije trap aan met nog een minuut en 15 seconden op de klok. In de middencirkel voor Benfica. De doelman Arturo mag dat doen. Komt er een gelijkmaker van Benfica? Dat zou terecht zijn. En dan weet je het maar nooit, want deze ploeg speelde bijvoorbeeld ook gelijk op het stadion Old Trafford van Manchester United. Waardoor die ploeg werd uitgeschakeld. Een overtreding dan. Van Benfica in de voorste lijn als de bal het strafschopgebied wordt ingebracht en daar komen ze dan uh, goed weg bij Chelsea Lampard en Terry de lucht in hetzelfde geldt voor Gaetan en dan uh, wordt er dus gefloten voor duwen door de speler van Benfica. Hoe lang nog? Het zal minder dan een minuut zijn met die voorsprong voor Chelsea. Goedkoop behaald. Aan de andere kant kan je natuurlijk zeggen dat dat economisch gevoetbald is en slim gedaan is door het elftal van tegenwoordig Roberto Di Matteo. De trap van Petter Cech, die vrije trap, komt van Chelsea in het eigen strafschopgebied. Het is niet lang meer, het is bijna voorbij in Daloes. Vlakke eerste helft met weinig leuke momenten. Wat pech in de afronding voor Benfica. Had een strafschot mogen komen, wat mij betreft. Een uitgestoken arm van John Terry. Maar daar wilde de scheidsrechter niet aan. De voorzet bij. Ja, is dit een voorzet? Bij Benfica. Bal vanaf de linkerkant door Oscar Cardoso voor de goal gebracht. Opgepakt door Tsjech. En afgeblazen dan door scheidsrechter Tagliamento. Italiaan, 39 jaar. Het is 1-0 geworden vanavond voor Chelsea, zoals gezegd. Het doelpunt van Salomon Kalou, nadat Torres ontsnapt aan de aandacht van een verdediger, Jardel. Daar links in de zone bij Benfica. Nou, dat belooft weinig goeds voor Benfica met het oog op die return van volgende week. En Chelsea ja, zal het seizoen moeten redden in de Champions League, zal hem misschien wel moeten winnen de beker om verder te gaan op het hoogste Europese podium komend seizoen. We gaan het zien, de return op Stamford Bridge is uh, aanstaande. Benfica Chelsea vanavond in Dalous 0-1. Salomon Kalou maakt het in de toepunt. En Apo en Nico -Sia, Real Madrid werd dus 0-3. De returns zijn volgende week woensdag. Maar morgen is er opnieuw Champions League voetbal bij de NOS, op de radio en op televisie en natuurlijk op teletext en internet. Met de wedstrijden Olympiek Marseille tegen Bayern München en AC Milan tegen Barcelona. Is maar eens over Marseille tegen München. In Marseille is Ronald van der Geer. Ronald, goedenavond. Dag Henry, goedenavond. Uh, vanuit de Duitse kamp kwam het bericht dat Bastian Schweinsteiger... toch is meegereisd naar Marseille, maar die was toch geblesseerd? Nou, ah, die was geblesseerd, die was ook weer fit. En die kreeg vervolgens een terugslag. Het ging allemaal om een, uh, een voetblessure. De laatste drie wedstrijden was hij er niet meer bij laatste wat hij deed, was nog invallen tegen Basel toen het 7-0 werd. Vervolgens toch weer die terugslag. En de afgelopen week bleek ineens dat hij, uh, dat hij pijnvrij was. Ja, en als zo'n grote voetballer pijnvrij is, dan ben je heel gek als zijnde Als je hem niet meeneemt, hij heeft overigens 20 spelers meegenomen en hij is dan Joep Heinkens. Dus hij moet nog een keuze maken voor hetzelfde geld. Ziet Sveinsteiger op de tribune. Maar de training van vandaag gaf aanleiding voor een basisplaats. Want zonder problemen heeft hij die afgerond. Ja, het gaat goed hè, met Bayern. Het gaat goed ook met Arie ah. Robben. Is Bayern ook de favoriet morgen in Marseille? Nou, Bayern is ook van de proef die gaat voetballen. Omdat Marseille nog niet is uitgeblonken in de Champions League-toernooi. In, uh, in, in initiatief nemen, ook niet in eigen huis. En fantastisch spel. En juist Bayern is eigenlijk de laatste weken in een, uh, in een soort topvorm terechtgekomen. Met uh, 22 doelpunten voor en twee tegen in vijf wedstrijden. Waarin ook nog eens een keertje met een 0-0 finale van de Duitse beker werd, uh, werd bereikt. Men houdt druk op Dortmund in het kampioenschap. En, het, uh, en alles wat Gomez in, uh, aanraakt verandert in goud op dit moment. Dus ja, nee, Bayern is, is verreweg de favoriet. Ja, en Marseille dan? Want jij zegt al terecht... ze hebben weinig indruk gemaakt in de Champions League. Maar ze staan hier wel. Het is bijna april. Het is volgende week april en ze doen gewoon nog mee in de Champions League. Er staat er inderdaad, maar zeker niet op kwaliteit en op het spelen van, uh, van briljante wedstrijden. Kijk, waar Bayern wel rekening mee moet houden, is dat deze ploeg met al zijn gebreken wel sterk is geweest voor Borussia Dortmund. En dat is juist de ploeg waar uh, Bayern München in op achtervolging is in uh, in de Bundesliga. Dus er zit wel kwaliteit in, maar uh, Marseille negende in de competitie op dit moment. 22 februari speelde men tegen Inter voor het laatst in een overwinningswedstrijd na zeven wedstrijden. Die uh, zes keer verloren gingen, één gelijk. Er staat zelfs nog een uitschakeling in de beker uh, bij... door een derde divisieclub. Oftewel, ja, er is hier wel iets aan de hand in negatieve zin. En dat zou misschien nog de druk kunnen verhogen... ook de spelers van uh, van Olympique Marseille. Want die Champions League miljoenen... ja, we hebben het gewoon over geld, zijn keihard nodig. En die, uh, die kunnen alleen maar bereikt worden... door uh, ver te komen in de Champions League... door hem te winnen, dus dit jaar. Of uh, volgens mij dan weer in te spelen via... De League Cup, uh, daar staat men ook in de finale tegen Lyon. Dus, dus de druk zit er wel heel dik op. Maar dit is geen wonderploeg en met name het, het, het scorend vermogen ontbreekt. Ja, en uh, geen wonderploeg met een derde keeper morgen. Hè? Hoe zit dat? De keeper uh, Mandelaas is geschorst, kreeg uh, rood in de laatste minuut van de wedstrijd tegen, tegen Inter. Ja, toen zou uh, uh, Gennaro Bragliano gaan, uh, gaan spelen. Die is al, al jaren tweede keeper heeft een paar wedstrijdjes weg, maar die stond er vorige week in tegen die derde klasser. En dat ging niet goed. Uiteindelijk de 1-1 de uh, uh, reden dus ook voor de verlenging was ook nog eens een keer zijn fout. Ja, toen is men toch wat gaan twijfelen. De keeperstrainer is erbij gehaald, en is wat gaan testen en heeft nu gekozen voor de rust van Elinton. Dat is een Braziliaan die uh, drie jaar geleden gekomen is van Rapid Bukarest. Drie wedstrijden heeft gespeeld uh, nu in vierde, uh, tot en met zijn vierde seizoen. Maar blijkbaar toch het vertrouwen heeft van Deschamps en de leiding... meer dan uh, de wat uh, te, teleurgestelde en teleurstellende Breckliano. Dus die gaat inderdaad morgen verdedigen. Olympiek Marseille tegen Bayern München. We horen je morgen terug, Ronald. Um, ik wil dat toch altijd nog even voor de zekerheid weten. Je hebt de laatste training gezien. Arjen Robben heel gebleven. het Robben mee Heel gebleven. Die is helemaal fit naar zijn bedje gegaan. Dus, uh, Godzijdank. Als hij als niet te veel draait, dan uh, komt hij er morgen prima uit. Ronald, dankjewel en tot morgen. Okay. Andere wedstrijd is het duel tussen AC Milan en Barcelona. Dat is nog een affiche. In Milan is Jeroen Elsof. Jeroen, goedenavond. goedenavond ja. Welke wapens gaat Milan gebruiken morgen om Barcelona van het score af te houden? Om het van het score af te houden, ja. <laughs> ja. Dat, dat lijkt me lastig, want uh, als je uh, kijkt naar Barcelona... ...die scoorde in de laatste 30 wedstrijden van de Europese competitie altijd één goal. Dus het lijkt bijna onmogelijk om Barcelona van scoren af te houden. En nou heeft uh, Milan ook nog eens de pech dat de beste verdediger gedoseerd geraakt is, Thiago Silva... En dus moet ik de oude nestaart achterin gaan opknappen. Ja, is dat een wapen? Ja, 36 jaar. en Dat is natuurlijk een uitstekende verdediger geweest. En kan natuurlijk nog steeds verdedigen. Maar ja, hou Messi maar eens tegen. Ja, of moet je dan ja. zeggen in dit geval... aanval is misschien wel de beste verdediging? Ja, nou ja, dat zou kunnen. En als dat wapen uh, genoemd moet worden... dan is er eigenlijk maar één voorin natuurlijk bij, uh, bij Milan. Want Barca heeft Messi, maar Milan heeft dan Ibrahimovic. Uh, als je alle records en uh, doelpunten van Messi op een rij zet... dan kom je... Ja, denk ik, met dikkere boeken dan de Millennium Trilogie van Stiegel Asson, denk mm. ik. Maar uh, Slaapman doet het ook ontzettend goed dit seizoen. 33 wedstrijden, 29 doelpunten, 22 in de Serie A. En ook nog eens 12 keer aangever in alle competities. Uh, bovendien is hij natuurlijk geprikkeld om iets te laten zien tegen de ploeg waar hij min of meer is weggepest. Ja. Um, dus ja, het wapen bij Milan is natuurlijk Ibrahimovic, maar die kan het niet alleen. En bovendien is uh, Barcelona-verdediging natuurlijk ook nog uh, ja, redelijk intact... met ja. Puyol en uh, Piqué. Dus ja, eigenlijk wat iedereen toch denkt... is dat Barcelona uh, het gaat halen in ieder geval over twee wedstrijden. En uh, Milan uh, zal geen enkele fout mogen maken. Ja, en dat deden ze wel in de vorige ronde. Ook al werd dat toen niet afgestraft hè, tegen Arsenal. Wat een hele rare ronde was met een grote overwinning en een grote nederlaag. Heb je enig idee dat ze dat op orde hebben? Dat ze niet meer zo'n enorme zepert maken? Nou ja, dat was natuurlijk een uitzonderlijke situatie, want ik denk dat, uh, dat uh, Milan zich daar volstrekt verkeken heeft op die tweede wedstrijd. Uh, ik, ik ben het vooral geweest uh, in Londen en uh, Milan dacht dat met twee vingers in de neus uit te gaan spelen. Vervolgens gingen ze achteruit lopen, hebben, hebben de boel onderschat en uh, stonden na 45 minuten ineens 3-0 achter en zijn bovenwonnen de die wedstrijd nog doorgekomen door die uh, ja, geweldige redding van Abiati op die inzet van van Persie, dat stift balletje dat hij uit de doel sloeg. Uh, ik denk niet dat Milan nog een keer die fout maakt. Milan weet heel goed uh, dat het tegen de beste ploeg van de wereld speelt. Dat is gewoon Barcelona. Dat, uh, daar hoeft niemand een geheim van te maken. Milan weet ook als geen ander hoe Barcelona in elkaar zit. Want het is al de derde keer deze uh, Champions League dat ze tegen elkaar speelden. Eén keer in Milaan. 3-2 voor Barcelona. In het begin van het toernooi in de groepsfase 2-2 in de laatste minuut. In Camp Nou door een goal van Thiago Silva die er dus niet bij is in de 92 e minuut. Ze kennen elkaar door en door... En uh, ja, Ibrahimovic zei vandaag op de persconferentie: ik denk dat we iets behoudender moeten spelen. Maar zijn trainer Allegri was daar niet mee eens en die zei, we gaan gewoon aanvallen. Hm. Want als je gaat verdedigen, dan krijg je ook tegen Barcelona gewoon een doelpunt om je oren. Dus er is toch geen begin aan om het alleen maar tegen te houden. Het is geen inter dat betreft. En met hoeveel, gaat, met hoeveel Nederlanders gaat Milan aanvallen morgen? Ja, ook moeilijk. Ik denk eerlijk gezegd, als je kijkt naar alle voorbegaan, dan... Als, als we als Nederlanders een beetje chauvinistisch mogen klinken, dan denk ik één. En dan oh. uh, gok ik op Emmanuelson. Van Bommel is geschorst, dus die is er sowieso niet bij. En Cedorf is lange tijd geblesseerd geweest. En uh, heeft sindsdien ook nog niet zo heel veel gespeeld. Dus een week of vier jaar uit geweest met een massure. Dus ik denk niet dat hij gaat beginnen. Uh, ja, dus onze hoop is toch voorlopig gewoon gevestigd op uh, RB Emanuelson. Ja, over Van Bommel nog wel nieuws, geloof ik. In de Italiaanse kranten staat dat hij dicht bij een overgang is naar PSV. Ja, uh, voor zover dat eigenlijk voor ons echt nieuws is, want ja. de geluiden de laatste weken zijn natuurlijk al dat, uh, uh, dat Van Bommel wel gewoon oren heeft naar een overgang naar Psv. Uh, er wordt, wordt gesproken, er zijn wat contacten, uh, maar hij maakt geen geheim van dat als er een redelijke normale aanbieding komt, dat hij hier wel uh, dat hij als iets zit om terug te komen naar Eindhoven. Eerst had je dat hele verhaal van dat Van Gaal geen trainer moest worden. Nou, dat lijkt uitgesloten in Eindhoven te zijn. Dus vol, volgens mij en volgens iedereen hier het gevoel wat je erbij krijgt... is dat de weg in principe vrij is voor Van Bommel om terug te keren. Um, maar ja, zolang het nog niet, uh, niet rond is of uh, er nog geen klap opgegeven is... kunnen we dat natuurlijk nooit officieel melden. Nee, nou, wie weet. Wie Hij stond vandaag weet... ook eens te kijken uh, bij de training van, uh, van Barcelona. En ik dacht te zien dat zijn kinderen daarbij waren in Barcelona-shirtjes. <laughs> ja. ja, pikant. Dat het mag. Ja, nou het is toch ook leuk. Als kinderen voor een club willen zijn, dan moet je, nooit, uh, moet je ze volgens mij nooit dwingen om. Uh... Nee. <laughs> dat lijkt me geen goede opvoeding. Is er helemaal waar. Jeroen je dankjewel. We horen je morgenavond bij AC Milan tegen Goedzo. Barcelona. En die andere wedstrijd natuurlijk ook: Olympique Marseille tegen Bayern München. Vanaf kwart voor negen te volgen op Radio 1. Rotterdam-Zuid viert een heel bijzondere verjaardag. Stadion Feyenoord, oftewel in de volksmond. De Kuip bestaat 75 jaar. In die 75 jaar werden er grote finales gespeeld. Heroïsche overwinningen geboekt. Dramatische nederlagen ook geleden. En er waren belangrijke interlands. En de Kuip was ook het decor van legendarische popconcerten. Michael Jackson, Madonna, Bruce Springsteen... The Stones, Pink Floyd en U2 stonden er allemaal. Edwin Cornelissen was voor ons op de receptie van de jarige... en ging op zoek naar de magie van de Kuip. Verklaar hier in het stadion het stadium, Wat? Wat? hoespa. Ga! Ga! Ga! Ga! Ga! Ga! Ga! Ga! Ga! Ga! Ga! Ga! Voor deze hey, koen, kon kon je alsjeblieft. Het is weer meneer P. Jongens, jongens, dit kan toch niet, dit kan toch niet. Dit zijn nog de oude trappen. Ja, dat kan je zeggen. Een houten luik, Dat is inmiddels wel weg. We staan meneer van Meerwerk, stadiondirecteur, op historische grond, hè? Ja, zeker. We staan hier aan de Olympiazijde. de, de oude erekant, erezijde van, van het stadion, stadion Feyenoord. Ja, en de oude kleedkamer staat hier aan deze kant. En vroeger kwamen de spelers dus langs deze trappen, langs deze spelers tunnel het veld op. Laten we de trap even aflopen, dan komen we uiteindelijk natuurlijk bij dat hoofdveld terecht. Houten trap en een smal gangetje. Ja, het is een, ja, een smal gangetje. En uit alle verhalen die ik gelezen heb over vroeger, is omdat het zo smal was, stonden de spelers natuurlijk dichter uh, tegen elkaar aan. Een beetje intimiderend gedrag. Ah. He, ballen tegen het plafond schoppen en uh, de spelers een beetje aantikken en duwen. van. Well, jongens, er is niks te halen vandaag. De klep gaat open, de tunnelluik, uh, het enorme gejuich van het publiek uh, wat dan uh, opstijgt als ze de spelers zien. En dan het veld oplopen. Nou, dus nu een fantastische entree. En dan zie je opeens al die 50.000 mensen zitten die uh, voor de wedstrijd komen. Nu een fantastische ervaring als speler. spelers is Israël, hoe was het uh, in uw tijd om in die machtige Kuip te spelen? Geweldig. Ook al in die, in die tijd ook. En uh, toen hadden we, was de toeschouwerscapaciteit uh, was volgens mij 65.000 mensen. Omdat er toen nog staanplaatsen waren. We speelden hier met een gemiddelde geloof ik, van uh, in de 50 mensen. Dat voelde hier erg, uh, erg sterk. Ja. U heeft grote wedstrijden gespeeld in dit stadion natuurlijk. Is er één wedstrijd die er echt uitspringt? dat u dacht, ja, daar zat de hele magie van de Kuip in? Ja, ik denk dat uh, de, de beste wedstrijd die wij ooit hebben gespeeld, dat was tegen Milaan thuis. De spin mocht dan goed in het web van Rocco passen. Toch wist Wim Jansen na aangeven van Haziel er een gat in te schieten. Feyenoord leidde met 1-0. Toen speelde iedereen, uh, iedereen geweldig op, op zijn toppen van zijn kunnen. Moulijn trekt voor. Van Hanegem komt in. Feyenoord wint met 2-0 van AC Milan. En haalt de voorpagina's van de internationale sportpers. Nou ja, als je dan uh, de winnaar van het jaar ervoor van de Europa Cup uh, uit kunt schakelen... is dat geweldig. En dan een sprongetje in de tijd naar een van de spitsen van de laatste jaren. En dan doet Makai. hier toch de grasmat van de Kuip vanmiddag verlaat als een echte triomfator. Roy Makai, als je in vele grote stadions hebt gespeeld in Europa, wat maakt dan toch die Kuip zo bijzonder? We ja, hadden sowieso in Nederland het mooiste stadion met te Spelen. Ik geef het net al aan, ik heb er nog wel een paar aardige gespeeld. Ja, het is heel moeilijk uit te leggen, het gevoel wat je krijgt als je op het veld staat. Ik, bedoel, ik heb het als tegenstander meegemaakt, toen in mijn Vitesse-tijd. Hoe is dat als tegenstander? Ja, dan is het de eerste keer kom je hier als 18, 19-jarige binnen. Ja, dan is even, als je hier 48.000 man om Kyprič gaat roepen, die, ja, dan krijg je... Ja, dan uh, krijg je wel een bijzonder gevoel. En ja, als je dan uh, zoveel jaren later kom je er in Nederland, dan ga je zelf uh, dat mooie shirt dragen. Ja, dan uh, ja, ik kan ik heel veel mooie momenten opnoemen waar je dat kuipgevoel uh, krijgt. We houden van de kuip, de mooiste van Europa. We houden van de kuip, die burg van glas en staal. De houden van de Kuip, die is nu zelf ook open. De Kuip is driekwart eeuw, en van ons allemaal. Een ode dus aan de Kuip, waar niet alleen Feyenoorders hebben gespeeld... maar natuurlijk ook veel Feyenoorders op de tribune hebben gezeten. Uh, oer zoals Gerard Koks. Ja, dit stadion, ik kom hier al uh, vanaf 1945. Zeg maar, ben ik met mijn broer, mijn oudere broer... voor het eerst naar het, het stadion gegaan. Dit was iets unieks is nog steeds iets, iets unieks. Het is niet zo'n pisbak als in Amsterdam. Het is een echt stadion. En, uh, maar goed, ik ben een Feyenoorder. Dus uh, dat, uh, dat telt misschien niet dat ik dat vind. En er komt binnenkort vast een nieuwe Kuip. Ja. Nou, heb ik de laatste zin? Weet ik niet meer. De houder van de Kuip. De mooiste van Europa. De van de Meneer Van Merwerk, kijk naar boven. Boven het stadion, vliegtuigje met uh, daarachter een, een vaandel waarop staat: De Kuip 75 jaar. De Feyenoorders. Hoe lang is uh, de Kuip eigenlijk nog uh, de thuisbasis van Feyenoord? Ja, dat is moeilijk te zeggen, omdat we nu druk bezig zijn met plannen voor een nieuw stadion. Dat gaat overigens niet zo snel. Dat is natuurlijk lastig in deze tijd, waar er toch wat, wat economische crisis is. Maar nieuwbouw is wel echt bittere noodzaak. Ja, wat ons betreft wel, omdat het natuurlijk een, een, een stadion is met een fantastische historie, maar we willen ook graag nog een toekomst hebben. En dat wordt in dit gebouw heel lastig. En dat heeft allemaal met praktische zaken te maken. Nou, dat heeft allemaal met gebrek aan faciliteiten te maken. De, de eisen veranderen, die nemen toe. Uh, met name op, op het gebied van media, hospitality, uh, de ontvangst voor alle sponsors die aan de KNVB hangen. Die ruimte kunnen we niet meer bieden in dit uh, stadion. En daarnaast willen we graag qua capaciteit groter. En ook dat is heel lastig uh, in dit stadion. Het is nog steeds mooi. En we kunnen er ook nog even van genieten. Maar ja, alles is eindig. Dus ook wij gaan op zoek naar een, uh, naar een uh, nog beter stadion. De is en van ons allemaal. De is en van ons allemaal. En onze felicitaties voor stadion De Kuip 75 jaar. Het zijn drukke weken voor AZ. Overmorgen wacht de kwartfinale van de Europa League tegen Valencia. Maarten Martens ziet ook het voordeel van het zware programma van AZ. Ja, het, je, je moet niet ontkennen dat dat, uh, dat, dat uh, ja, extra energie kost. Uh, dat is gewoon zo. Maar anderzijds haal je er ook soms positieve energie uit. Uh, en uh, en ja, als je in de kwartfinale bent, uh, waarom zou je dan niet nog een ronde verder kunnen, kunnen komen? Dus uh, ja, dat zijn gewoon hele mooie wedstrijden waar wij ook uh, heel erg naar uitkijken. En, uh... Ja, wij uh, we zullen, uh, ja, we zullen ons best doen om ook daar uh, opnieuw uh, een goed figuur te slaan. Het woord vermoed mogen jullie niet uitspreken. Geloof ik wel Oksel Fris. Oh ja, dat weet ik <laughs> niet. Maar, maar ja, uh, het, uh, het is logisch dat het extra krachten kost allemaal. Maar uh, als je op een gegeven moment voelt dat het niet zo, uh, niet zo goed loopt als het, als het kan... Dan, uh, ja, dan moet je de boel bij elkaar houden... En, uh, en, en soms is op karakter naar de wedstrijd te winnen. En dat hebben we zondag gedaan. Dus uh, We waren heel positief over, uh, over het weekend. Spelen jullie zuiniger? Ja, als je afgaat op de wedstrijd van, van zondag wel. Alhoewel dat we het wel uh, probeerden uh, van, van beide aftrappen om, uh, om echt vooruit te gaan. Maar uh, ja, uh, soms voel je gewoon gedurende de wedstrijd dat het niet zo uh, soepel loopt als je het zou willen. En uh, daar kan je heel veel energie steken in acties maken en, uh, en je taak verwaarlozen En dan kan je misschien uh, een grote nederlaag krijgen, maar dat heeft geen zin. Dus uh, dan stoppen wij onze energie in, in, uh, in ja, de boel bij elkaar houden, de taken uitvoeren... en van daaruit uh, ja, toch dat doelpuntje te proberen te maken. En... Hebben jullie een resultaat voor ploeg? Uh, ja, het, het is wel zo dat uh, wij... Er, nog, er altijd van uitgaan dat we het beste resultaat kunnen halen met met in dwingend voetbal en, uh, en uh, ja, als dat niet lukt wil dat niet zeggen dat we geen resultaat kunnen halen, want dat hebben we bijvoorbeeld ook uh, bij Udinese bewezen en, uh, en uh, misschien, uh, ja, misschien worden we daar ook steeds beter in. Op Valencia bezoek, wat wordt dat? Ja, het is, dat is weer wel een, de Spaanse nummer drie, hè? Ja, het is weer een hele andere wedstrijd, in een hele andere competitie, dus uh, ja... Uh, het, het is zo dat wij heel vrij die wedstrijd ingaan. Um, we hadden sowieso na ander recht, hadden we zoiets van uh, die EvoCube heel mooi om mee te maken. En, uh, ja, hele belangrijke wedstrijden, maar uh, ja, zonder druk, uh, vrij en vrijheid spelen. En, uh, dat zullen we donderdag weer doen. Kunnen we weer nog een keer oude wedstrijd tegen Oedinezen thuis te van van de boel uh, op stang jagen? Ja, dat is wel de bedoeling. Dus uh, dat, uh, dat, gaan we, ja, dat gaan we zeker trachten te doen. En, uh, met, met altijd in het achterhoofd uh, de wetende tegen welke tegenstander je speelt. En, en op dit moment weten we nog niet zo heel veel over de tegenstander. Uh, maar dat zal is dat bewust? Uh, ja, het is altijd. Je moet je nooit uh, gaan voorbereiden als er nog een andere wedstrijd tussen zit. Dus, uh, dus uh, tot nu toe zijn we, tot en met dit moment zijn we bezig geweest met het herstel. En uh, vanaf nu uh, zal, uh, ja, zal de aandacht op uh, Valencia komen. Wat zal Valencia denken van AZ Alkmaar? Ja... Dat, uh, dat weet ik niet wat ze ervan denken. Maar ik weet in ieder geval wel dat uh, AZ niet alleen dit jaar... maar ook al de vorige jaren in Europa best wel een goede naam heeft uh, opgebouwd. En, uh, AZ heeft wel eens halve finale gespeeld. En, uh, het eerste jaar als ik hier was, waren we ook in de kwartfinale. En we hebben de Champions League gespeeld. We zitten nu weer in de kwartfinale. Dus het is niet zoiets dat ze denken van... Uh, die ploeg kennen we helemaal niet of zo. Dus ze zullen ook al respect voor ons hebben. Dat zijn Maarten Martens tegen Rob Fleur. Tottenham Hotspur en Everton hebben zich zojuist geplaatst voor de halve finales van de FV Cup. De Spurs met Van de Vaart ten koste van de Bolton Wanderers. En Everton met de Heitinga ten koste van Sunderland. Tot zover, graag tot morgen. Wanneer is het eigenlijk 1 april? Nou, hoe sneller dan je denkt. Hoezo sneller dan ik denk? 32 maart bestaat niet, vriend. Zo, nou je zou het bijna op een tegeltje zetten. 32 maart bestaat niet. Dat klopt. Verstuur daarom uw belastingaangifte voor 1 april. Kijk hem wel eerst goed na en vul hem waar nodig aan. Ga naar belastingdienst.nl slash aangifte. Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker. Door aangiftes eenvoudiger te maken komen we verder. Ik was single en zocht een vrouw die, net als ik, een goede baan en opleiding heeft. Dat lukte via Mens en Relatie. Mannen die de lat hoog leggen, gaan naar mensenrelatie.nl Stel je voor dat je moet vluchten voor oorlog of natuurgeweld. Dit is de realiteit voor 43 miljoen mensen wereldwijd. Zoa helpt. Geef aan de collectant of via Giro 550. Zoa Hulp. Hoop. Herstel. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Dit is Radio 1.